Uit cijfers van het RVM blijkt dat het om zo'n duizend mensen gaat. Er zitten waarschijnlijk vooral ski- en snowboardliefhebbers bij. Oostenrijk voerde voor Nederlandse wintersporters strenge coronaregels in, zoals een verplichte quarantaine. Omdat de omzeilingen veel mensen eerder op vakantie. of haalden ze snel in Duitsland een boosterprik. Dan naar Den Haag. Goedemorgen, je Goedemorgen, bent net op tijd. Hoi! Want de koffie staat klaar bij formateur Mark Rutte. Ook vandaag maakt hij weer een praatje met een hele bups nieuwe ministers en staatssecretarissen. Alexandra van Huffelen was net als eerste aan de beurt. Zij wordt in het kabinet Rutte 4 de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering. PSV kan een zonnig trainingskamp wel vergeten. De club zou naar Marbella in Spanje gaan, maar dat gaat niet door vanwege meerdere positieve coronatests. Welke spelers twee roze streepjes te zien kregen is nog niet duidelijk. Feyenoord moest afgelopen weekend ook al een Spaans tripje annuleren vanwege corona.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 Advocaten zal er echt alles aan doen om dat te voorkomen. Er kwam gisteren ook nog een belangrijk document naar buiten. Daarin staat dat Jeffrey eerder al 500.000 dollar kreeg om haar claims in te trekken. Later vandaag horen we dus hoe de zaak verder gaat. Het weer, veel bewolking in het zuiden, regen. Op andere plekken ook wat buien. En wat koeler dan de afgelopen dagen. Graadje of vijf vanmiddag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door, maar er rijden geen treinen vanaf Amsterdam Centraal naar Amsterdam Sloterdijk, Schiphol Airport en Haarlem. Dat komt door een beschadigde spoorbrug. Hou rekening met extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Stij ik aan? Ja, je staat aan, hoor. Ik hoor niks. Oh, ja. Dan heb je waarschijnlijk je koptelefoon oh, niet helemaal goddag, goed. Goddag, goddag, goddag. Dat zou natuurlijk kunnen. Uh, goedemorgen, overigens. Goedemorgen, je koptelefoon, jongens. Ja. Goedemorgen. Uh, terwijl Ger op dit moment bezig is om prik op zijn koptelefoon te krijgen, uh, wensen we uh, Want, iedereen nou, maar even een goed 2022. Toe. Gaat het goed? Uh. Ja, we doen het Ik hoor mezelf niet meer. Ik hoor nou. mezelf niet. <laughs> In het nieuwe jaar. Maar je hoort jezelf zo, zo graag. Ja, da daarom. Je bent geen familie van me. Hij hoort jezelf. Hij hoort jezelf niet. Nee. De nee. beste wensen, beste oh, wensen. wensen ja. Onze vijf luisteraars en jullie ook uh, beste wensen. Jongens. Juist. Ja. Nou, Het schijnen er toch zes te zijn. Zes? Ja, ik ken iemand in, uh, in uh, naar buiten, buiten, buiten Zandvoort die luistert ook. Zwitserland hè? hè? Zwitserland. Ja, Zwitserland ook. We hebben internationale ja, luisteraars, toch? Dat is niet normaal dit. Wat is, er, is toch We Weer een ander koptelefoontje. Het is een hartstikke goed koptelefoontje die ik heb aangeschaft. Ja, dat zal toch wel. Ja, dat zal toch wel. Het geworstel met een koptelefoon. Nou ja, je, je moet ergens beginnen natuurlijk. Nou. Het stinkt een beetje naar de mis. Ah. Zie je? Ja, ja, ja. ja er ja, ja. staat gewoon een knopje verkeerd hier. Ja, ja, nou dat kan. Nou, dat is toch schandelijk. Anders, zo kunnen we toch niet werken? Zo nee. kunnen we niet werken. Ik weet niet wie er gedaan heeft. Die, die, verdient, die verdient even een kleine reprimande. Een reprimande. Een reprimande. Goedemorgen, jongens. en uh, Lekker dat, uh, dat, dat ik weer iedereen kan horen nu. Ja. Fijn. Ja, ik ben een beetje verkouden geworden. Ja. Beetje, de bronchieën zijn een beetje aangetast. Ja, daar is verder niks aan de hand, hoor. Maar er is verder niks aan de hand. Ik antwoord. moest gisteren wachten op een, uh, op van een testje. Ach. En? Ja. Nee, nou, ik had op eerste op, op 1, 1 januari had ik een vaatgranaaltje. Dat is niet fijn. Dat was helemaal niet fijn. Dus nee. ik heb van 1 op 2 januari heb ik voornamelijk uh, I was talking to God on the big white telephone. <lacht> <lacht> <lacht> uh, ik <had> een dubbel, <lacht> als je kan je melden voor iedereen die ooit voetenvergifting heeft gehad, dan heb je de dubbelaar. Ja. Ja. Ja, ver, ver, ja, nou, laten we dat, dat, dat een beetje, beetje daarop aansluiten. Dat had dat, dat, dat ik dus vorige week uh, tijdens het kerstweekend zo'n beetje. Hij ook weer. Ja, de koning van de toep, die leeft niet meer. Maar, eh, Wie is dat? Dat is Hans Bossink. Echt waar? Ja, ja de, Hans, Hans, Hans Bossink was uh, de koning van de toepers. Oh, wat leuk. Met kaart heb je het over, Ja, ja, ja. Wat een onwaarschijnlijk aardige man was dat altijd. Stoelenman bij Take Five vroeger. Grote vriend van mijn ouders geweest. Ja, een lieve ja, man. Ja, ja, wat dat betreft... Uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat maken we natuurlijk allemaal mee. En, uh, wij zitten nu in een leeftijd waarin... Uh, ja. En jij? <laughs> <laughs> maar wacht maar af. Het schelt twaalf uh, jaar tussen, tussen Gerne en ik. Dus... Ja. Nee, ik had dus gisteren even een testje gedaan. Ik moest even oh. in Sloterdijk en... Uh... Maar, een, een, een, Goed bevonden een, een, een covid. Ja, even, omdat ik had natuurlijk ik had de voedselvergiftiging maar dan dacht daarna een keer record. Als je een ah, record hebt, dan moet je toch even gaan uitkijken. Ja. Dus ik was even verstopt ja. het altijd hoort. Nee, ja, ik had het natuurlijk naar de, naar de, naar de booster. Een, ja, dan had uh, je ook even niet joppen, toch? Zo zeg, die, die kwam even binnen. Ja, kan gebeuren, jongens. Maar ja, ik ben natuurlijk een beetje een... Watje? Uh, ja, en gevoel. De heer Paardenkoper he. komt er ook aan. Paardenkoper ja, komt binnen, dan niet is even er. bij Van Vesum geweest en die heeft... Heerlijk iets voor ons meegenomen. De vierkante vierkante. Vier, vier, vier, koek. <laughs> nee, denk daar niet licht aan. Als Frank het aanpakt, ik Van, zie het al. Ik zie ja, het. Dan pakt hij ook wel goed door. uit Hoor, denk het, ik denk ik, ja. Bellen met de neus? Bellen met de neus? Ja, aanbellen met de neus. Goedemorgen. Wat doet hij sowieso. Grote affaire neemt hij mee. Goedemorgen, paatje. Goedemorgen. Beste wensen, vriend. Het zijn nog vele jaren, Van voorspoed en geluk, Frank. Ah, een maar dat we nog mooie dingen mogen ja, doen oké. in dit uh, ja, ja. te korte leven. Ik ben er klaar mee met die ja, nou, en Frank, Frank, Frank is er een <laughs> beetje klaar mee met, met boksen en uh, ja. dat soort zaken. Nou. Terecht, Frank. Ja, maar, maar, maar je bent even gestopt bij de bakker, had ik uh, begrepen, of niet? Ja Ik had uh, gebakken in het hoofd, maar uh, Jimmy Turner was nog dicht. Jimmy Turner was nog dicht? Ja. Ah. een draai er op het hoekje. Zo. Ja, ja, ja, ja. Ja, nee, begrijp ik het. Dank. Wij als goedemorgen, Goeiemorgen. Goeiemorgen. Dus het is de eenvoudige, nog wel smakelijke, gevulde koek is het geworden. Oké. Okay, okay. ja, de vierkante. De vierkante. Vierkant, de vierkant. Op, ja, ja, We hebben het al ja. goed. We hebben het al goed. Ja. Die vierkante gevulde koek van professor Ja, dat ja. ja. allemaal Ja, richt tot de webcam. Ja. Maar je hebt dus ook de Rondo, dat is ook zo'n koekje. Als ze die nou vierkant maken, dat is het helemaal goed. Ja, maar dan heb je een Rondo, dan krijg je ruzie met de, met de naamgever. Wie? Met het vierkantje? Van de Rondo. Van de Rondo. Het schijnt niet vierkando. Zou er copyright op de Rondo zitten? Ik denk het wel, ja. Niet dat Rotondo. Rotondo. <laughs> Het zou wel een goede zijn. Een speciaal een, een, een, een nieuw Zandvoort rond uh, uh, ja. oh, maar eigenlijk ook in vierkant. Ja. Maar, maar wel gevuld. Wel gevuld ja, ja nee, Ik ben overigens met de nu voor thee bezig hè weer. Ja? Ja. ja? ja. Vertel. Ik hoor mezelf. Nou, ik ben samen uh, met, met iemand wiens naam ik niet mag noemen. Uh, ben ik natuurlijk af en toe be bezig. Uh, nu hoor ik helemaal niks meer. Oh, dat was jij. <laughs> Ja, dat was ik keer <laughs> uh, ben ik ja, bezig met ja, het uh, creëren van mijn eigen limoncello, zoals nee. je weet. Ja, ja. limoncello. Ja. Ja. Ja? Ja, maar ik heb nu een, uh, iets bedacht. Uh, ken jij die sherry, de sherry den dingen? Wat is dat dan? Dat is een liqueur met aan de ene kant wit dus muk en aan de ja. andere kant uh, zwarte muk. En dat gooi je bij elkaar en dan wordt het een oh, soort zo uh, twee componenten Ja, juist, twee componenten ja, ja, ja, ja. Dat ben ik nu ah. aan het creëren met limoncello. Dat dus heb ik vorige kant... week laten ja. zien. Ja. Uh -huh. Aan de ene kant een flesje gele limoncello, aan de andere kant blauw. Dus het uh, met de zand, uiteindelijk, uh, de zand wordt de kleur en dan ja. gooit het bij elkaar. En, en het wordt het milieuvriendelijk. Wordt het groen. groen ja. Dus je hebt blue curacao, dan heb je straks green zand voor ja. leek mij wel een. Wat uh, ja, leuk. Ja. En dan het groene van de duinen. Ja, en het groene je, van als de als duinen geven. of je, geeft. je ja. die. Ja, het blonde wijvende helmgras. Waar de blanke top echt duidelijk in de zonnevloed, maar dan groen. Ja, nou we, we zijn ja. eruit. We zijn eruit. Um, zal ik, zullen we dan toch nog even een stukje muziek uh, draaien? Laten we dat doen? Nee. Ja. Um, de heer Loogman die had iets uh, gedeeld over, uh, over een uh, 25 jaar geleden. Nou, ik denk dan wordt het toch wel... Altijd... toch? Nee, dat, nee, je, dat Elf... gaat wel aan de gang. 25 jaar geleden heb ik een clip gemaakt met, ja, uh, met, uh, met, uh, met Herman, Herman, Herman Brood. Brood. Ja, dus, ah, ja. En van houdt. Dus, dus dat, dan draaien we Herman Brood. En dat was waanzinnig. En kous, jongens. Door toch? Oh, ja. oh. Hey, Hé, moet je horen wat koud. Nice. een klassieker bij deze kant nog wel zo. Maar dit was niet de clip die ik gemaakt heb. Nee, nee dat weet we ik dat, niet. Uh, dat was een, uh, zo oud ben je ook niet. Nee. Zo oud ben ik ook niet. En uh, ik heb het, uh, een, een clip gemaakt met uh, Herman Brood en Van Dikhout. Pijn, oh, ja, ja, ja. Pijn heette dat. Oh, oh dat ja. nummer, ja. ja, ja, ja. Kijk, kijk maar op internet, dan kan je de clip zien. Ik zag top, uh, van de week Dat ja. ja. is Pijn. ook 15 jaar geleden. Of volgens mij trouwde hij, want ik was op zijn bruiloft. Van Herman? Van Herman? Herman ja, zeker. Ja? En uh, toen werkte hij uh, voor een blad en toen hadden wij meebetaald aan de bruiloft die En dan mochten we een interview met Herman. Dus Herman liep die weg van zijn eigen bruiloft. Of het stond in de oh. rij. Alleen mensen met broodrooster. <laughs> en toen, die Herman was lang blij Die weg liep van zijn eigen bruiloft. Dus en toen zijn vanuit het West Indisch huis, overgestoken. ook naar de Overkant, zijn we in het café gaan zitten. En er was Mick Boskamp ook. Mick. Die kan ze dat hopelijk ook nog wel herinneren. <laughs> ja, en die schoof smak. even aan in die tafel. En toen ging Herman die B-52's drinken. En zoals je wellicht weet zijn dat best wel pittige drankjes. <laughs> er, dronk hij toen. Ja, maar, maar uh, B-52... Uh. Dat is wel een soort rare cocktail... waar je best wel van achteruit gaat. Maar Maak maakt natuurlijk helemaal niks uit wat hij dronk. Ah, ja, ja. Het <laughs> Die gooide er af en toe wat oorverdovende uh, middelen tegenaan. Dus die kon alles drinken volgens mij. Maar ja. ik, de, ik deed met een biertje met een mee of zo. Ja. Ja. Gelukkig was ik met openbaar voer. Want binnen, binnen een kwartier had ik geloof ik vijf, zes bier te pakken. Ja. En, ja. en hij vijf, zes van die dingen. Dat is echt niet normaal. En toen, en toen zei ik op een gegeven een half uur van, Moet jij niet terug naar je bruiloft? Nee... Nee, dat is wel te leuk hier. bleef hè? En op een gegeven moment, ik was al klaar met het interview. Ik had natuurlijk het 20 minuten. Ik was al klaar met het interview met Herman en uh, je stukje op zijn of Bladibla, bla, bla, zo gebeurd. <laughs> en Toen euh, kwam hij op een gegeven ja, moment. Luister, cozen, mensen, ik, ik, ik had het niet waarschijnlijk. Jij ja, gewoon drie kwartier... Nou, joh, en toen, inderdaad, na bijna drie kwartier is hij opgestaan... en teruggegaan naar zijn eigen bruiloft. Dus ik ja. ben helemaal oh, drie kwartier van zijn eigen bruiloft weggehaald. Ah, ik heb, ik heb een, een concert van hem gedaan toen hij vijftig werd... in Paradiso oh ja? met al die artiesten. Aha. Heb ik geregisseerd en helemaal... Was, ja, dat was wel een, een, een, een heel ding... En uh, met een aparte ploeg bij Herman. Weet je wel, ook in de, in, uh, hoe heet het... Uh, en dat, dat monteerden wij allemaal, maar toen, toen het klaar was... Uh, nee, eigenlijk midden in die, in die hele, uh, uh, in het hele concert... waren we Herman opeens kwijt, maar er was één cameraman die, die had hem gespot. <lacht> ik voel een patroon. <lacht> dus ik, ik die auto uit, want ik had een auto voor, voor, uh, voor uh, weet je al, zo'n zo regiewagen... En uh, Dus ik eruit en ik zie hem lopen op straat. Ik zeg, Wa waar ga jij nou heen? Ja, ik ben er nou, met, nou wel een beetje klaar mee. <laughs> ik ben toch <er> al 50 <laughs> En toen ging je naar de, naar de weet het, de, de, de, de, de, de, waar je kan gok gokken. Weet je wel, daar ging je altijd naartoe. hij was licht verslavend gevoelig. Ook voor gokken. Ja, voor alles. Voor alles waarschijnlijk, Ik heb nog een clip gemaakt met hem. Met, uh, um, Van Dikhout Nee, ja. ook. Ja. Maar ook met uh, Henny vrienden. Oh ja. Toen werd hij ook vijftig. En, uh, ja. en toen uh, kwam Henny naar me toe en die zei van. Uh, want die had, die had jaren niets meer gedaan. Hij zei, het is toch wel leuk weer. Ja. Ik denk dat ik er gewoon weer mee doorga. Grappig, hè? Ja, grappig, hè? Dat je daar een deel van van, van, van die geschiedenis bent geweest. Ja, dat is ook wel heel bijzonder allemaal. Dat en, het mooiste ja. wat ik al helemaal Herman vond... hij maakte altijd, dat, weet je dat vanaf van Picasso ook van dat droedeltje. En ik weet nog goed dat we met Bart de Graaf... een filmpje hadden maken met Herman. En Herman maakte van die tekeningetjes op veeltjes. Ja. Maar hij wist natuurlijk D. verdomd goed... Ja. Ja, hij wist natuurlijk verdomd goed... die dingen uiteindelijk wel een keertje geld waard zouden worden. Ja. Zo. Want dat was niet gek, hè? En uh, toen, vroeg, toen vroeg volgens mij de regisseur... toen zei, Herman, wil je even je handtekeningen? Dat deed hij niet. Nee. Want op het moment dat hij dat bierveeltje tekende... was het een brood. En als hij niet tekenen kon, elke lul het zijn. Dat ja, ja, ik... ja, ja, ja. ja, dat ja. Terwijl, ja, voor, ja, mij, ja. voor Bart heeft hij wel wat getekend, volgens mij. Maar dat deed hij gewoon niet. Zo slim was hij, denk ja, hallo. Nu is het gewoon een droedeltje op een bierfilter. Ja. Mijn hand daar niet onderzet. Het dus is er 300-waar. Ja. Ja, ja. Jij hebt ook dat filtje waar je Rens op had nagetekend. met het vraag van Bodo. <lacht> <het> nooit getekend. <lacht> <lacht> ja, dat was in de oh, oh, oh, in de hey, had Ik kwam er helemaal niet meer bij. Maar je kent de, de, de gnoom, en dat was, zeker. de, de, de gnoom, Hond was Bodo. Bodo, Bodo, dus. Bodo. dat was de hond ja. van uh, Wilfried Wil Wil Wil Taten. Wil ja, en uh, toen had ik Bodo getekend met het, met het hoofd van Rens. Ja. Ja, dat leek ook heel maar erg. Maar zo briljant, ja. Welke Rens? Rens Al. Bloemen ja. Ja. ja. En dan liet ik het aan fractie, Nou, die gingen, die gingen drie ja, het, keer af. Dat was echt goed, uh, goed <laughs> gedaan. Ja. Helaas viel het je verloren gegaan. Maar kun je ze goed tekenen, Gerrit? Nee, helemaal niet. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja. ik ik daarom was het dat... gemaakt. Daarom was het wel grappig. Maar uh, <laughs> Bodo, ja, daar nog heel even... Door te gaan. Bodo die heeft eens een keer een, uh, bij Zomerlust dat de koelkast, een, uh, gewoon een grote rosbief gepakt. Om mee door de kerk staat, gewoon mee de genomen in geloof. Oh, yeah. <laughs> uit oude Bodo zo'n rosbief. geweldig. oude Zomerlust. waar nu ja. de cirkels in ja. staat. Ja. Ja. Toen het nog mooi was daar. Toen het nog mooi was daar, ja. Dag. dat was ja. mooi. Ja. Ik kan me goed herinneren een verhaal van oom Simon Waterdrinker. Oh, God hebben ze ziel, van de Witte Zwaan. Ja. Die uh, helemaal gechoqueerd heeft, die me later een keer verteld. Die kwam binnenlopen en er, er werden natuurlijk allerlei optredens van mensen ook gebeurd daar. En toen was het een van de feest. Ja. En toen kwam hij binnen in de keuken en toen trof hij ook, uh, god hebben haar stil ook, Sandra Remer aan op het gasfornuis met Hoe haar bovenop... Ballonnen, ballonnen, ballonnen. Ballonne, ballonne. ja, ja, die, Sandra ja. uh, ja. En met haar op Ben Kramer. Oh, ja. <laughs> Meen. ja, ja, Meen. ja. Ja, heel gek, kwam binnen in de keuken en stond er een en er lag Ben Kramer bovenop. Ja, oké. Okay. Hij was maar een clown. Wij <laughs> zei altijd, ik ben Kramer. Ja. <laughs> mooiste verhaal. Nee. Jij kent Jan Bult nog wel, hè? Zeker. Jan Bult was een soort opperplugger. Ja, dus plugger en heel zijn ducht. Ja, ja. en zijn en, uh, uh, uh, huis was afgebrand in uh, Kortenhoef. Hij had een heel klein leuk huisje. Die was afgebrand en het enige wat er nog stond... was een, een album van Ben Kramer. <laughs> en daar had, ja, had hij een bordje papier bij gezet van... Ben Kramer, niet weg te branden. <laughs> <laughs> en dan had hij een foto van gemaakt. En dat aan Ben Kramer laten zien. Nou, die was not amused. Nee, man, haar man had ook geen gevoel voor humor. Nul, nul. En dat was een valspeler. Ook nog? ja. Well, oh. André Hazes, die, die noemde hem altijd uh, die vuile valspels. Ze gingen wel kaart om geld. Mm. En Hazes, uh, die, die betrapte hem ooit op, op valsspelen met kaarten. Ja, dat moet je oh. doen. Maar John de Wolf is een ook keertje bij Feyenoord. Uh, dat is een voetballer. Voor ja. je het en, <laughs> Nee, Vroeger werd ja. veel meer gekaart tussen die gasten. Ja. Nee, maar nu heeft iedereen een telefoon waar hij van alles op doet. Maar uh, er werd gewoon veel gekaart. En dan, moet je, dan moet je niet met je kameraden nee. valsspelen. Nakker nee. uh, tikken. Uh, dat soort nee. dingen uh, moet je niet. Niet nee. Maar we hebben... Heb, <laughs> Wat dat betreft met Ben Kramer een hoop leuke dingen meegemaakt. Mold. Vond Van zijn eikel van een vent. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Echt een lul de luxe. Even Ben bam. Ja. Nee, hij was voornamelijk nooit leuk. Nee. nee. Weet je wie dat ook had? Nou. Pierre Kartner. Ja. Oh. ja. Pierre Kartner was er ook zo heen. Dat heb ik ook nog meer Ja, ja. Brum, meer verhaal. Ah, dat verhaal met die wippies dat jij binnenkomt ja. uh, lopen. Nee, de uh, onder de, wippies <laughs> de wippies. Ja, die, ja, Oh my god. Briljant ja. uh, uh, Pierre die woonde in een prachtig huis. Uh, uh, een, een witte villa. Uh, een rietveld ja, precies. In, in, in Breda. In Breda, ja. <laughs> hij woonde, ik ben er wel eens geweest. Ja, ik ben er ook wel eens geweest. En het eerste wat je moet doen, er waren een aantal van die artiesten. En Pierre was er ook een van. Hij leeft nog steeds. Uh, volgens mij toch, ja. Ja. Ja, ja, ja. En als je bij Pierre binnenkwam, moest je eerst anderhalf uur... voordat ik überhaupt een interview kon doen met hem... moest je eerst anderhalf uur kijken naar uh, oude VAS'en... dat hij in Mexico als vader Abraham door een miljoen mensen werd ontvangen. En dan moest ja. je zien dat hij het zo'n Festival had gewoon in Polen. Je moest eerst zien wat hij allemaal gedaan had. Wij hadden het altijd over ik, Pierre, het kaart. Ja, Pierre, ja, nee, nee, ja. Maar, nee, maar Pierre wilde eerst dat het, laten weten misschien hoe goed hij was. Ja, mijn, mijn, het, het kleine café is in 156 landen vertaald. Nou, de ja. Talen zijn er niet, maar... Uh, ja. Ik heb ook een keer tegen hem gezegd... Pierre, we hebben het nou genoeg voor mij gehad. Laten we het ja. nu weer over jou hebben. <laughs> niet niet door. Nee. Nul. Ja, en Het was, de, en het maar, was een stoute trick. Het was een stoute stout, Weet jij ja. dat hij uh, uh, door... Uh, uh, hoe heet hij? Van Japiem. Theo Heuf. Theo Werd hij dan gebeld als er nieuwe meisjes waren. Oh echt? Ja, dan mocht uh, Pierre even langskomen. Om te kijken of het klopte. Mochten de meisjes proef zitten, bovenop Pierre. Koekoek. Is er nog iets anders... Kom, kom, kom maar maar dat dat, dat is nog iets anders, <lacht> uh, erboven. <lacht> er, nou ja, goed, ja. laat maar Proef zitten, dat had die Ben Kramer ook met Sandra Remer Ik uh, eh, nou gedaan, heel... Uh, laat me je wuppie zien, ik zeg wie je bent. <lacht> ja. Ja. Goed, jongens. Laten we dat Genoeg maar even... Genoeg viesigheid. Bij vrouw. Every time you come around, you know I can't <lacht> say <lacht> When the sun goes down, I let you take control.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 Dat was hem. Dat was hem. Het was, was, was, et, et, et, was Etje, voor, voor vrienden, etje. Oh ja. Heb je dat nummer gehoord met met, met John dat kerstnummer? Uh, dat was fantastisch. fantastisch. Vind je? Nee, niet. 18 ja? mensen kunnen toch een liedje schrijven, jongen. Het dus ja. is niet gewoon. Dat Die Ed Sharon. ja, niet normaal. Zo onwijs goed. Maar heb jij die film Rocketman gezien? Van, uh, ja, ja, ja, ik wel. Ja. Ja. ik wel. Ja. Ik, in het begin dacht ik, we zitten hier naar een musical te kijken. Nee, dat ja, was dus het dus dat, niet. Nee, ik vond het wel. Maar aan het eind vond ik het wel uh, ja, indrukwekkend. Best wel een kwetsbare ja. film. Uh, ja, dat die, die man hmm. allemaal geschreven heeft een nummer. Ja. Ja, we, we, we hebben Hans even tezamen. Hans? Hans? Hans? Geen bezig zet. Oude RUPS. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Hansie, hallo. Hans morgen, Hans Goedemorgen. Beste wensen, Hans. Goedemorgen. Goedemorgen. Beste wensen, jongen. Beste wensen ook allemaal, hè? beste wensen. Uh, nou, ik dacht dat Tino het zei... Dat, uh, dat het een memorabele dag was... omdat 25 jaar geleden... de stedentocht uh, is verreden. Hè? Klopt. Uh, nou, ik weet, ik weet nog waar ik was. Ik weet niet of jullie dat nog weten, maar... Zeker. Ja, ik was thuis. Ik heb uh, zitten ja. kijken. Nou, ik was hard aan het werk. Ik was in de op de redactie van het Algemeen Dagblad. Ik had, uh, zeg maar, de eindredactie uh, op het bureau. Hm? Dus dat, dat, dat was een rare dag, Het dat was op een zaterdag. Ja. En, er kwam, nee, en er kwam zondag een krant uit, dus dat was wel heel apart, moet ik zeggen. Uh, ik heb wel die eerste twee, uh, of de eerste, maar ik bedoel die, die vorige twee... In 1986 ben ik zelf in, in Friesland geweest. Uh, ja, dat was ook memorabel, natuurlijk. Wilden die drukkers wel werken op zondag? Want die hadden het moeilijk, hè? Ja, nee, dat was allemaal wel geregeld. Volgens mij kregen ze een dubbel uitbetaald. Ja, precies. En dan, uh, dan, dan zijn ze natuurlijk snel tevreden, moet ik zeggen. Maar um, ja, die, die, die eerste, die 85, dus die we bewust hebben meegemaakt. Dat vond ik eigenlijk wel de leukste, hoor. Want het werd daarna toch wel een. Uh, een enorme zootje daar in Leeuwarden. Uh, ja, uh, goed. Uh, ik zat dus op het, uh, op het uh, bureau van het algemeen Toch? Waar waren, waar waren jullie? Um, ik, ik, ik ben thuis uh, gekeken. Ik was 86 of die van 97? Nee, dat was ik thuis. Dat was de laatste, toch? Ja. Dat was de laatste, ja, dat klopt. Ja. Nee, 86 was uh, ik de dag uh, naar de, als bij van Bentum thuis, weet ik. Okay, ik nou, was een klippend opnemen met helemaal brood. Oké, okay, nou. Dat was... Ik zat op het toilet. Wat ik had een bonusfoto gegeven. Wat je wil, kun je nog de hele. Uh, de... <coughs> op de NOS, hij wordt we helemaal weer uitgezonden. Ja, ja. Uh, Niet bijzonder. Mocht je, je er behoefte aan hebben. Ja. Oké, okay, nou goed, uh, jongens, Formule 1, uh, wil ik het nog even over hebben. Toch, uh, toch. Weinigen. Op dit moment zou je zeggen. Maar bijvoorbeeld, er is een rechtszaak aan de gang tussen uh, Dan Fellows van Red Bull. Het hoofd Aerodynamica. Die mm -hmm. wilden naar uh, een ander team. Naar uh, Aston Martin. En dat had hij in, uh, van de zomer al aangegeven. Maar uh, nu uh, mag, mag hij niet vertrekken. Omdat ze zijn bang dat gevoelige informatie gaat doorspelen naar uh, Aston Martin. Over de nieuwe wagen van Red Bull. Dus uh, uh, hij wordt gehouden aan zijn contract tot, tot 2023. Wat? Ja, hij is van... Uh, sorry. Oeps, zei ik, oeps. Ja, nee, maar goed, uh, hij zegt van, ja, er waren andere jongens die uh, ook eerder weg wilden. En die, die mochten wel. Maar, uh, ja, hij moet gewoon als een, als een contract gehouden En uh, eind januari komt daar de uitspraak over. Uh, nou ja, die winter uh, zou je zeggen, nou, iedereen is lekker op vakantie. Nou, dat is, zijn de meeste coureurs wel. Uh, nog zijn stap is gespot, bijvoorbeeld in Miami. Ik heb je gelijk. In Florida, ja natuurlijk. Hamilton, die was de auto aan het verkopen, zag ik. Nou ja, dat wilde ik ook zo even. Uh, ja, die, die is inderdaad een auto aan het verkopen. De Pagini Zonda LH. En dat is een speciale uitvoering van de. Uh, de Zonda RS. Dat was eigenlijk de auto, hè? Met je zonde van je geld. Ja, nou ja, goed. Uh, hij, pakt, hij pakt er toch eventjes 10 miljoen op, wordt er gezegd. Oeps. Op die auto. Dus, um, ja, hij heeft het nodig, hè? Ja, gekocht voor 1,8, hè? Dat zou best kunnen, ja. Maar ja, die dingen worden natuurlijk veel meer waard als ze wat ouder worden. 760 pk dat uh, apparaat, uh, topsnelheid van 350 km per uur. Altijd binnen gesnapt. Moet je nu echt coureur geweest? Ja. ja. ja. De eigenaar oud Vrouwtje, Je kent het allemaal. Goed. Ja. En, uh, nou ja, goed. Hij heeft er ooit een ongeluk mee gehad in Monaco. Wordt hij tegen een stilstaande auto gereden met het ding? Maar ja goed. Dat maakt verder ook niet zo heel veel uit, maar uh, dat kan ook allemaal gebeuren. Hè? Uh, nou ja, de, de teams zijn natuurlijk druk bezig met die nieuwe auto's. Tenminste, de, de, de veranderde auto's. Hè, die veel meer uh, downforce zullen hebben. En waardoor je waarschijnlijk uh, ook veel meer achter, uh, de, direct achter een andere auto kan rijden. Zonder dat je meteen een veilige lucht komt, et cetera. Uh, daardoor hopen ze dat er meer uh, inhaalacties oh ja. kunnen komen. Die banden worden groter, dus daar zijn ze ook erg mee aan het stoeien over de pitstops. En, uh, die gaan van 33 centimeter naar 45,7 centimeter. Dus 12 centimeter breder worden die, die, die, die banden en zwaarder natuurlijk. Dus daar zijn ze de hele, de hele winter ook aan het werk natuurlijk. Nou, het duurt nog 46 dagen voordat we de eerste wagens op het circuit zien. Dat zal in Barcelona zijn, van 23 tot 25 februari. 12 centimeter en, breder. Ja, de dus velgen gaan naar 15 inch, hè Hans? Ja, die zijn een 15 inch, ja, dat klopt. Ja. Ja, ja, ja. Uh, maar het worden gro veel grotere en zwaardere wielen in ieder geval. En ook de onderkant van de auto met die vloer, dat, uh, dat wordt ook helemaal veranderd. Waardoor die wagens veel strakker op de, op de, op de circuit blijven. Uh, 11 en 13 maart is er nog een test, dat is een twee 3 testen. En die tweede is dan van 11 tot 13 maart in Bahrein. We waren ook de eerste wedstrijd wordt gereden een week later. Dus we, hebben, we moeten nog even geduld hebben voordat we um, uh, de eerste wagens weer in actie zien. Via um, heeft de geldboetes van de afgelopen jaren uh, bekendgemaakt. Dat viel op zich wel mee. 113.400 euro is het totaal aan... Uh, uh, boetes. Het was van 25 al voor Verstappen, toch? Voor... Nou, waarvan was zo'n 50 voor, oh, ja, 50. 50 voor. Ja, je hebt helft gepakt, prima. Ja, ja, ja je sloot die achtervleugel he, van helemaal te naast. Hij <laughs> ja, hem even aan, maar goed. Uh, maar het totale bedrag in 2020 was maar uh, 50.200 euro. Dus het is wel verdubbeld. Uh, Schumacher is. Uh, Mie, hebben we het over Michael Schumacher, is 53 geworden uh, gisteren. Uh, nou ja, uh, er is helemaal niks voor. Uh, er heeft uh, geen feest gegeven, hè? Nou, maar hij heeft de kaartjes dus niet zelf uitgeblazen, begon hij. Hij zelf de donkere, begrepen. Nee, jongens, het is uh, nog steeds heel slecht met hem natuurlijk. Hij uh, kwam in uh, 2013 ten val hè, bij een ski-ongeluk. Ja, het en, ja, enige wat zijn familie ooit heeft naar buiten gebracht is dat hij niet meer naar spreekbaar is. Dus uh, ik denk dat hij daar nou gewoon in Zwitserland in zijn huis en is zo, uh, als een soort kastplant daar ligt. En uh, ja, je kunt je afvragen hoe lang dat uh, moet duren, natuurlijk. Hè. Ja. Ze hebben natuurlijk wel geld soms om me uh, te laten bezorgen door artsen en weet ik het allemaal. Ja, misschien hopen ze ooit nog dat hij uh, weer, uh, weer uh, zal opstaan, maar ik uh, betwijfel dat... Maar eerst... hij schijnt wel op een van de duistere manieren misschien met zijn ogen, dus met ALS-patiënten ja, met zijn ogen te kunnen, kunnen communiceren. Ja, het is niet echt praten he, wat hij doet. Nee, maar met je ogen kun je natuurlijk... Uh, ja, je kan ja en nee antwoorden met je ogen. Hè. Eén geknippen ja. is ja, twee geknippen is nee. Nou, dat, uh, of andersom, hè. Dat zou of andersom, ja. ja. Wat zou jij doen, Frank? Ja, dat moet je wel goed afspreken. Ja, hoe dan? Als je niet weet als je niet goed. wil je dat één of twee keer zeggen? Ja, wat bedoel je nou eigenlijk? je het ja zeggen. dat die man Je kan natuurlijk zeggen: als je het met je oog knippen. Ja. Nou ja, en als hij nog één keer met zijn oog knippen. Of twee keer met zijn ogen knippen, dan betekent dat nee dat hij dat niet begrijpt. Ja, precies. Dat kan je wat nee, okay, nee. uh, ik bedoel? Nee, oké. Ik knipper net één keer met mijn ogen, sorry. Ferrari heeft er uh, gisteren in, in, op hun sociale media nog een beetje aandacht aan besteed. Uh, hard onder de riem gestoken. Maar zijn zoon wordt testcoureur voor Ferrari ook, toch? Naast hem. Ja, inderdaad, ja. Zijn uh, ja. zoon testcoureur bij Ferrari. Nou, zegt dat niet zo heel veel, want uh, de weinig testcoureurs hebben veel wedstrijden gereden, natuurlijk. Maar het is een. Het zou een springplankje kunnen zijn naar uh, een uh, ooit een stoeltje in de. Nou, ik denk dat, dat hij uh, uh, uiteindelijk daar wel terecht gaat komen. Tuurlijk. Dat zou kunnen, dat zou kunnen, maar ik weet niet of hij de, de uh, echt het talent daarvoor heeft, uh, Ger, ik weet het niet. Uh, ja, dat weet ik ook niet. Uh, nou, maar ja, wij doen in die haag, die gaat natuurlijk. Uh, dat is een soort speelgoedauto. Die, die gaat helemaal niet, dus. Ja, ik, ik weet niet of je, of je zeg maar, het talent heeft om uh, even die snelle wagens te gaan rijden. Maar goed, vooralsnog niet. Voor, nee, vooralsnog niet. Maar ja, hij, hij moet wel de kans een keer krijgen. Dat zou kunnen, ja. ja. ja, ja. Maar, en er wordt gezegd dat uh, er is een Engelse krant geweest... die heeft geschreven dat Hamilton ermee ophield... en dat Gasly uh, naar uh, ja, Gasly, moet ik, ik zeggen. Heb ik ook gelezen dat Gasly zijn plaatsje neemt. Ja. Nou, ja onwaarschijnlijk hè? Ja, dat lijkt me echt onwaarschijnlijk, want... Ja. Ja, ik, ik, ik denk nog steeds dat uh, Hamilton gewoon doorgaat hoor, eerlijk gezegd. En uh, dat die voor die achtste titel... Uh, Mercedes heeft er een post geplaatst, een, tweed, een tweet. Ja. Wie? Mercedes. Mercedes, en tweet. Mercedes, ja, inderdaad. Ja, ja, maar Waar ze heb... min of meer aangaven van uh, sommige ja. mensen als ze ja. tegenslag hebben gegeven op... en anderen gaan juist ja. voor uh, de next phase. Broer, broer van Loes, Hamilton heeft het trouwens ook gedaan. Dus. Ja, ik, ik denk dat hij gewoon uh, doorgaat wat dat het uh, Nou, wat hadden we nog meer, jongens? Wat hadden we een darts, hè? Ja, die man met die plakplaatjes op zo hoofd. Ja, ja, Peter Wright, won hem, uh, die uh, rare man met, met, met die hanekam Nou, raar, raar. Ah, ja, <lacht> ja, ja, ja. ja, maar ja, het is niet normaal dat je er zo door, uh, ik weet niet. met het carnaval is heel gewoon. Hij kan wel aardig uh, dorten, moet ik eerlijk bekennen. Uh, hij stond achter en uh, won op een gegeven moment negen leks achter elkaar, dat was natuurlijk knap. Uh, Michael uh, Smith, uh, degene die niet verloren. Uh, Hebben jullie heb het nog gezien? Die stond op een gegeven moment een pot zeggen janken, zeg hé, daar. <laughs> nee. En je echt helemaal tegen die muur aan en helemaal, uh, was helemaal kapot. Ja, ja dat zou ik dan ook, dan... dus 12 miljoen mislopen. Hij liet dus ook, ook uh, enorm met zijn handen vallen, want hij uh, stond gewoon op het punt om die, die titel te pakken. Um, oké okay, jongens, nou ja, wat, wat voetballen, ik weet niet of jullie dat interesseert. Uh, nee, nee, nee. Geen ja, niet. Uh, nou ja, dan zal ik ook niet... Mij wel, hoor. Uh, <laughs> die het heel moeilijk heeft bij Chelsea, hij wordt helemaal niet meer opgesteld. En dan heeft hij ook nog eens een keer uh, uh, dat hij niet uh, speelt voor het nationale elftal van Marokko, dat meedoet aan de Afrika Cup uh, deze maand. En uh, dat is zeg maar het EK voor Afrikaanse landen, om het even uit te leggen. Maar uh, daar is hij niet voor opgeroepen door Halilovic. Uh, Halilovic, de, de, de, de coach van uh, van Marokko, hoor. dat is natuurlijk wel erg jammer voor hem, maar goed. Ik denk dat hij naar een ander team gaat, hoor, over een paar, uh, paar weken, dan uh, dat kan, dat waar, hij, waar hij gewoon uh, kan spelen. Nou, ik wil eindigen met Stanley Menzo, Bekend, hè? Jullie. Keeper, Keeper van Ajax uh, had geweest. Je van Ajax, had je gezegd dat het een bokser was, had ik dat ook geloofd. <laughs> <Nee>. <laughs> gaat de uh, voor hij wordt in ieder geval de trainer van Suriname. Dus ja, wel gelukkig. is oh zeker leuk voor hem, he. Ja, ik oh, gun het hem van harte. Dat was het eigenlijk tot nu toe. Toppertje! Mm, ja, leuk. En uh, ik wens jullie een hele goede uitzending. Ik je uh, wel, Hans. Volgende week. Ja. Het begon uh, erg veelbelovend met mooie verhalen over Herman Brood. En uh, ja, gaat, gaat zo door. Nou, uh, dat gaan we even. Hopelijk geen... zie je volgende week. Ja, Want Gerry gaat met zijn reet op Gran Canaria liggen. Ja. Ja, dat moet je nu op de radio zeggen. Uh, nee, maar goed. Uh, nou, Ger, fijne vakantie wat dat ik je niet meer zie. Dankjewel. Uh, dan zie ik jullie volgende week. Oké. Okay. Even voor de duidelijkheid. Nee, Ger, ik hoor dat ja. je volgende week niet naar kan gaat. gaat. Gooi even een plaatje er even tussendoor, jongens. Heel goed.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 Gerrit. Ja. Jij bent van de gadgets. Ik ben van de gadgets. Enorm van de gadgets. Ja. Hè? ja. Heb jij uh, al een uh, beeldscherm thuis waar je aan kan likken? Ja, kan je aan likken, ja. Als je ja. dat zou willen. Ja, maar dan, als je niet uitkijkt, zijn onder stroom. Nee, er is namelijk een Japanner. Die heeft een prototype van, de, van een beeldscherm. En als je eraan likt, dan kun je. Je uh, dus, ja natuurlijk geuren-tv, zeg maar. Mm -hmm. uh, ja. Dan krijg je smaakjes. Smaakjes? Okay. Ja, er zit een, een beeldscherm met smaak daarin. Mm. Dan moet je wel het geluid uitzetten, of niet? begint die tv te gillen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja dat zou wel ja. mooi ja. zijn. Ja. Nee, dat is, uh, waarom denk je daar een pots in? Ja. Yes. Eat me. Maar uh, nee, deze machine werkt met allerlei spuitbusjes met smaken. En als die smaak gaat mengen, dus dat is met kleuren, dan kun je dat... Dus dat betekent eigenlijk dat als jij in Amersfoort achter je beeldscherm zit... en je wil uh, uh, in Tokio in een, een sushibar uh, die zalm proeven, dan kan dat. Dan lik je aan het scherm en dan proef je de... dan kun je uit eten in een, in een bar in Tokio. Ja, dat is op zich een nutteloze uitvinding. Maakt Best het wel, wel grappig. Ja. Best wel nuttig. Ja, nou ja, ja. Ja, je gaat dat... Of nutteloos. Het lijkt er niet op, kan ik me zo voorstellen, want hoe ga je die smaak... Uh... Uit, uit kunstmatig iets. Nou ja, nou, luister, ik uh, geloof dat 60% van wat wij eten en drinken, dat is, bestaat uit kunstmatige smaak en geurstoffen. Dus. Ja, dat is maar... Niet zo heel gek, heel nee, nee, dat klopt, maar als je dat dan ook nog weer een keer gaat verdunnen door aan een televisiescherm te likken, dan blijft er zo weinig over, denk ik. Dat ik. denk niet. ook dat als mensen jou dat zien doen... <coughs> Gaan ze de politie bellen. Ja, je kijkt door de ramen, ja. bij je buurman niet zitten aan ja. een beeldscherm te likken. Ja, ja. Hey jongens, over, over tv gesproken, op 4 januari 1976 is in samenwerking met de Belgische Radio en TV... de eerste aflevering van Sesamstraat uitgezonden. Oh, Zo. dus dat is uh, 76, dat is... 46 jaar geleden. Dat zeg ik. <kijf> 46 jaar geleden. En weet je wie er ook geboren is uh, in, op deze dag? Nou? Jacob Grim. Jacob Grim? Ja. Ah, oh. Grim, van een broeders. Ja, en John McClarkman. <kijf> Zullen we klachen? Kim nog? het kan ja. bijzonder goed komen. Ah, de broertjes Schrim ja. van de sprookjes. En, uh, ja, uh, ja. ja, dat was best wel heftig. En Martin Buitenhuis van, uh, van Dickhout, waar jij het uh, vanmorgen ja, over had. Uh, die is ook uh, die zonk jarig. Oh, wat grappig. Maar jij. Of uh, verjaardagen gesproken. Ja. Je had net iets over uh, het ochtendprogramma van uh, Frank Dane. Frank Dane ja, ja, da uh, <coughs> is uh, de, de ochtendprogramma van uh, Radio 538. En die is van de ene op de andere dag verdwenen geraakt en uh, die mocht nog een maandje door. En Tino, jij weet meer. Uh, nou, ik uh, uh, nou, uh, dus luisters waren wat ik denk te weten is dat luisters waren al slecht. Uh -uh. Dus die stond al een beetje. Maar op wat ]uren. is slecht? Ah, we, we. Echt, echt. Nou, uh, nou de week Is het dan die van ons? Hier? Ja, ja, bij nou, Radio Zetter? Nee, het was wel meer dan vijf luisteraars. Oh, okay. <laughs> uh, maar. Uh, nee, het, uh, het was al niet zo heel joppen. En uh, voor mij is er toen een gesprek geweest. En uh, nog een gesprek met de grote baas zelf. Uh, en in het derde gesprek schijnt dat een beetje uh, uit de hand gelopen te zijn. En vanaf dat moment was het gewoon. Poep, daar. <laughs> en jij kent meneer De Mol ook. En die is dan, dus dan ja. geweest. En die wietse... Uh, er zitten twee dingen aan. Die Wietse die had al eerder ingevallen in die show. Dus hij wist dat die Wietse kon inzetten daar. Mm -hmm. Samen met de uh, van de eerder. Uh, dat is één. En waarschijnlijk in de achtergrond. Ja, fuck. Die gozer moet eruit. En dat er misschien ook nog wel mee telt. Vroeger waren Mattie en Wietse natuurlijk een radioduo. En het is natuurlijk ook wel tussen aanhalingstekens spannend. Als je die nu tegenover elkaar zit als concurrent op hetzelfde tijdslot. <laughs> dus ja, dat is natuurlijk ook nog wel. Er zit een andere ja, factor achter. Ja. Dus dus, uh... ja, dat was toch wel een heel dingetje hè, met die twee. Ja, dat was toen het gezeik over... De, nou ja, goed, contracten allemaal doen. Maar goed, ander onderwerp. Hey, mag uh, ik met jou van je auto hebben? Ja. ja. Frank, ja. want jij bent de autofreak. Ja. Jij, jij, jij hebt ooit één keer een slechte auto gekocht, volgens mij. Uit Amerika, waar, die niet helemaal was zoals die moet zijn. Nee, ja, die echt slecht was, ja. Ja, klopt. maar ja. over het algemeen ja. heb je altijd geluk gehad met auto's. Ja, ja. ja. Nou, ja, ja er... tegenwoordig kan het niet meer overigens. Zoals ik het deed, ongezien kopen. Nee, oké, okay. maar toen, jij hebt nou, altijd ja. geluk gehad met het kopen van auto's. Net nou, als ja. een man in Finland... Die had een Tesla gekocht. Uh, en die man was best wel tevreden in het begin. Nou, uh, en toen had hij problemen uiteraard met de accu's. Want de ja. accu's zijn best wel uh, moeilijk in prijs van toestanden. Ja. Ja. En toen moest hij plots in 20.000 euro aan een nieuw accupakket betalen. die man was er zo klaar mee... Ja. Die heeft hem opgeblazen. Niet met zijn mond in de uitlaat. Maar die heeft gewoon 30 kilo dynamiet. Hoe je überhaupt aan 30 kilo dynamiet komt, weet ik niet. Heeft die auto in een mergelgroef gezet. Hoe je aan de mergelgroeven komt, weet ik ook niet. Ja, dat moet je zoeken. Ja, moet je Waar is een mergelgroef wat je hem nodig hebt. En die heeft dus die Tesla in een mergelgroeven gezet. Met 30 kilo dynamiet erin. Een pop van Elon Musk achter het stuur. En... Kaboom! Ja. Dat is ook een manier om van je auto af te komen, ja. niet inruilen. Ik vind het maar... wel een held. Ja, ja. maar dat wel... ja. ja. ja. kost toch geld. Fuck it, toch? Ja, dat wil. Ja, uh... ja, maar dat zijn peperdure dingen, in onderhoud die. Uh, die testen. gezeik met, met ja, het elektrische. Ja, ja het gezeik met elektrische auto's is natuurlijk als je een tweedehands elektrische auto komt. Als je met een beetje pech, krijgt... je kan ook een, een koppakking op, opblazen in de auto, maar die elektrische pakketten, die accupakketten, als je daar wat aan hebt, nou, je hebt zelfs een elektrische fiets. Als die accu voor jou kapot is, dan ben je ook gewoon 1000 uh, euro verder volgens mij. Nee. Nou? Nee, ik denk 500. Nou, dat bedoel ik. Ja. Maar zo, met zo'n pedelec, ik had een oud collega die had zo'n pedelec. Die accu van zo'n elektrisch fiets was gewoon 3000 euro. Holy Als ding kapot is, dan moet je gewoon voor 3000 euro een nieuwe accu kopen. Mijn vriendje ja, Mike ja. heeft ook zo'n uh, uh, uh, zo, zo, zo, zo race-ding. Ja? En die gaat, die gaat 55. Ja, dat is niet normaal. Ik neem het niet helemaal op even. Nee. nee, ook niet, maar ja. lekker verstandig. Ik ja. heb hem een helm gegeven voor zijn verjaardag. Ja. En toen dacht ik van, uh, nou, misschien als hij dan valt... dan. Uh, ik, waar, waar hij heeft Span... een grote kop, hè? Dat scheelt. Ja, dat, dat scheelt. <laughs> maar we waren in Spanje en toen uh, <laughs> uh, ging hij even uh, uh, showen met dat ding. En toen trapte hij te hard en toen flipte hij meteen over. Ja hoor? Oh, <laughs> ja. Maar is hij gekitteld? Ja. Versie, of? Oh, een detail. Ja, oké. Okay. Ja. Nee, maar ik wou het zeggen, dat lijkt Beetje, me geen standaard... voor nee, nee, een, een, hebben... een nee, fiets met nee. elektrische hulpmotor. Hé hey, jongens, vandaag is het Wereldbraille dag. Oh. Ook nog. Ik, ik, ik, oh! Ik. Ja, dat is lekker. Ah, weet je, nou, dat, dat klopt, want vandaag zijn bij alle bakkers in Nederland... zijn de tijgerbroodjes in de aanbieding voor mensen, <laughs> mensen die blind zijn. We gaan van die leuke verhaaltjes op. Kijk, heel goed. Heel goed. <laughs> weet je wat we doen? We gaan nog een liedje draaien. Lijkt mij een goed plan. Hé? Ja? Toch. Ja, toch? En we draaien alleen maar leuke liedjes. Ja, dat wel. Hier bij ZFM. Bij de Kamerwal Show. Nou, nu beginnen we daarmee dan? Nu? Nee? Oké. Okay. <laughs> Luister maar. Ah, oh, dit is mooi. Heel mooi. Mooi. Mooie mensen. Mooie mensen. Mooie mensen. Heel, Heel mensen. mooi. Heel mooi. Heel mooi. Heel mooi. Heel mooi. a town that is famous as a place of Ja, kies. Heet bon. de vrouw. En Ik heb een, vrouw, een leuk, ja. leuk programma zitten kijken gisteravond. Ja, ik heb een leuk programma zitten kijken. Het <laughs> ging over, uh, uh, um, zeg maar, sekswerkers. Ja. En uh, dat is een vrouw. En die, die een, een, een leuke vrouw om te zien. En uh, heel gezellig. En die uh, had dan een koffertje. En, en uh, ging dan in een hotelkamer in... En dat mag dan niet. Je mag niet uh, betaalde uh, seks nee. in een hotelkamer hebben. Dus dat moest dan heel uh, close gefilmd worden. En, uh, en er kwam een man binnen. En uh, iets wat corpulente uh, uh, uh, vijftiger. <laughs> en die uh, kreeg op een gegeven moment een soort van... Haak is een Arie. <laughs> En die, zodat zij hem uh, kon binnenleren of uh, ja, niet, ja. ja ik denk die wordt opgehangen. of zo oh, had hij ook nog iets aan of niet dat, dat en, ja, ja zo'n heel, zo heel rubber uh, oh, ja. rubber unit en zo'n masker op van rubber van, van rubber, rubber. Ja, we hebben we toch een keer plaatje gemaakt, ja, we hebben ja, de kamplaat, gemaakt ja. ja oh wat goed maar dat, uh, dat is ook nog volgens mij ik bedoel, ik praat niet uit ervaring maar dat is een hele gedoe om zo'n rubber latex moet je met talkpoeder want anders kom je er niet in. ik heb geen flauw ja, nee, nee nee ja erin lijkt me niet zo ik heb er wel eens een boek over gelezen. <laughs> maar een vriend van mij maakte dus ooit seks voor de boeg, dat programma. Dus daar kwamen alle oh, ja, ja, ja. Fantastisch. En het meest verschrikkelijke was natuurlijk... dat het werd uitgezonden op Veronica. Omdat het publiek omhoog was gewiped. Dus je kon niet zien wat er gebeurde. Dus iedereen kan ze waarschijnlijk nog herinneren. Die oud genoeg is. Die vrouw was indiaan. Ja, die in zo'n tent oh, zitten. op oh, oh. Mag ik de Ober even zien. Ja. En, <laughs> <laughs> maar die beelden werd uitgezonden. Dus dan kon je alleen. Maar, maar de man die het maakte, dat was een goede vriend van mij... En die kwam dan altijd even langs zien. Wat, wat vind je hiervan? Want ik schreef voor Panorama ook en ik had alle hele partijen mij. allemaal <laughs> geen reet al, ah, Ik had alles al gezien uh, voor mijn werk. En uh, die kwam dan even de beelden laten zien zonder wipe. Oh, oh, moet je zeggen, oh. dat was ook niet prettig maar nee, ja. maar mensen nee. Zijn, nee. Mensen zijn, mensen zijn. Maar wat gebeurt er? Dat mens met die met die ober uh, uh, uh, <laughs> <maar> inderzijn. <laughs> uh, die uh, ik maakten bij bij maakte Katrien oh, ja. studio. Op een gegeven moment dat mensen in de, in de in Ja, dat was, dat de, in de was een heel oh, ja? ja, overal. Die hand, overal, dan ja. doe dat mens. Die vrouw dus die was gek elk, elk, elk programma ja. waar zat die blonde vrouw, die grote mevrouw. Maar ik vind, overal ik, ik vind de... wel dat je dat soort mensen tegen zichzelf moet, nou, het moet het beschermen. Is natuurlijk, want ik hoor net van Frank... dat dat filmpje nog volgens mij ergens op YouTube ja. zien zijn. Dat soort dingen moesten ook meteen uit, uit de social... Dat ja, maar kan je de, krijgt er niet meer uit. Maar tegenwoordig, als je dit zou doen... Word je opgepakt. Ja. Mensen moeten echt tegen zichzelf beschermd worden. Ja, dat vind ja. ik ook. Het is ja. te, te te worden. Maar ja, goed. Uh, maar ja, en dat was, mensen uh, zijn niet goed. Mensen, nee, nou ja, het is heel sneu. Dat weten we toch. En, de uh, mensen die op zijn. Aan dan, de andere kant. Ja, doe wat je niet laten kan. <tus> ja. En, en uh, uh, heb er lol. En als je geen andere mensen ermee uh, kwetst, dan. Ik ben overigens wel. Over, het is allemaal negen, maar ik ben wel heel trots op het uh, op Nederlands volk. Uh, als ik heel eerlijk ben, even. Maar ook iets positiefs. De afgelopen dagen hebben we natuurlijk gewoon. De ja, nee, de hebben we hebben, onlangs het vuurwerkverbod voor 10, 10 miljoen uh, euro aan schade gemaakt met z'n allen. Ja. We hebben zes keer zoveel besmettingen na de wintersport. Omdat ja. we dus geadviseerd om niet te gaan. En van de week waren er duizenden vrijheidsstrijders, of zo noemen ze zichzelf, ja. die wat politieagenten hebben gemolesteerd ja. in Amsterdam. Dus ik ben onwaarschijnlijk trots op ons volk. Het nee, is bizar te, te gek verwoordelijk. Nee, we zijn, ja. wel, we zijn wel goed bezig met z'n allen. Waanzinnig, ja. Uh, ja. Mag ook wel eens gezegd worden. Goed begin van het nieuwjaar. Ja, toch? Ja, ja het is ja. toch uh, een zachte verhaal vrees ik, voor een deel. Ah, joh. Met, in combinatie met een uh, aantal Maar eenzellige. echt positief. Dat ja. wil zeggen, dat is heel negatief. Maar uh, ik wil even een... Ja, kan ook weer positief. Uh, les extreemse touche. Ja, dus, uh, ja, zo, zo is dat. Um, Ik zou even, er is een manier, en dat was ook in het nieuws... Um, dat is Elroy uit Zandvoort. Dat is best een triest verhaal. Uh, die heeft uitgezaaide kanker. En ja. dus op dit moment is er door Evert Muis. Um, kun je ook via um, donate.nl. We Ik heb vanmorgen ook mijn terugje over gemaakt. Of op muisevert.gmail.com. Muisevert.gmail. kun je geld overmaken. Want deze uh, jongeman wil met zijn gezin uh, nog een keer op vakantie. Dus dat is uh, waar we allemaal eigenlijk even naartoe zouden moeten gaan. Ja, ik vond het Om te kijken of uh, toen we horen. Want het was Mitchell buurman natuurlijk, uh, of iets natuurlijk, uh, voor een tijd. Mitchell is jouw zoon hè? Ja. En ja. ik hoorde dat verhaal en ik dacht, afgrijzelijk. <kwijls> ja. We zijn we zijn er bijna over. Overigens, over, jongens. Ja. Dus. ja. Dus, we zijn er uh, bijna, maar nog niet helemaal. Nee, maar goed. Maar voordat goed, ja. we, dat nee. wij weer uh, ergens ja, het ja, nieuws ja, uh, ja, ja. Maar zoek komen. het op. Zoek even het muis op en doneer de actie. En help Elroy maar Heel goed. FM wenst jullie allemaal fijne dagen en een volgende.